Ja, Rob De Nijs hier op maandag ook in Mechelen. Het was een tijdje geleden dat je in België hebt opgetreden, denk ik. Hè? Twee weken terug ben ik aan de Noordzee geweest, aan de, aan de Belgische kust. In Sint-Laureins en Blankenbergen. En daar heb ik dus verschillende dingen gedaan. Geen grote optredens, maar dat gaat ongetwijfeld weer gebeuren. Dit is eigenlijk de, de aftrap voor het nieuwe seizoen. En wat mij betreft is dat geweldig gegaan. We hebben natuurlijk vandaag je, je grootste hits uh, gehoord. Onder andere het ritme van de regen. Het is uh, niet droog gebleven. Hè? Nee, maar het is ook niet zo nat geworden dat, dat de mensen echt afgekoeld werden. Het was voorspeld. Hè? Het was voorspeld. En uh, ik had eigenlijk uh, gerekend op nog meer. En uh, ja, Aan ons natuurlijk, om de mensen zo uh, te enthousiasmeren dat, dat ze toch blijven staan. En niet uh, denken van ik ga Gouden Kroeg in... Uh, want het is mij hier te nat of zo. Iedereen bleef staan en was geweldig. De, ambiantie was, de ambiance was geweldig. Dus Nee hoor, het was voor ons een heel goed optreden. Ritme van de Regen was jouw derde single die je destijds hebt uitgebracht. De eerste twee die sloegen niet meteen aan. Het is niet zo makkelijk als artiest geweest om, om door te weken waarschijnlijk van jou. Nee, dat is het nooit. Dat is het nu niet. Zelfs met alle idol toestanden en zo. Maar dat was er toen ook niet. Het, ja, je moet iets bijzonders hebben. Wil je werkelijk uh, op zo'n manier uh, doorbreken dat, dat, je, dat je ook een carrière kan maken. Want dat is natuurlijk wat anders dan even een kortstondig su uh, succes te hebben. En, uh, ja, ik heb het geluk gehad. En uh, het lag natuurlijk ook gedeeltelijk aan mezelf. Omdat ik enorm uh, hard gewerkt heb daarvoor. En uh, heel veel ambitie had. En dat is gelukt. Die, die nummers uit die tijd... Ja, ik zing daar Ritme van de Regen nog van, maar er zijn nog, nog 20 of 25 of 30 stukken die, die ik nooit meer zing, natuurlijk. Want ja. daarna is er zulk geweldig materiaal voor mij geschreven. Het is een beetje een soort van luxe probleem om te kiezen, laat ik het zo zeggen. We hadden vanavond eventjes een. Uh, uh, maakten we een vergissing door uh, geen stop te maken voor Wieringerwaard. Het uh, lak Connemara uh, van Sardou. Want ja, dat is natuurlijk. Het hoogtepunt van, van het optreden. We hebben even snel overlegd, dus een stuk gedaan, een beetje meer, wat ook leuk is. Maar dat had eigenlijk veel eerder moeten zitten. Maar goed, we, zou, we, werden, we waren vanavond uh, moesten we een uur, uur spelen. En uh, we hebben een uur en een kwartier uh, hebben we op de bühne gestaan. Dus uh, wat dat betreft uh, waar, was iedereen tevreden. En, uh, het, was ook heel erg, uh, het werd goed gespeeld door de band, heel, heel goed zelfs. En, ja, ik ben heel tevreden daarom. Je zegt het, uh, Le Lac de Cunevara, heb je als laatste nummer gebracht van uh, Michel Sardou. Uh, van waar die keuze? Michel Sardou, ben je daar fan van? Ik uh, heb eerder al in mijn carrière uh, het album Met je Ogen Dicht, staat een stuk van Sardou. In de 70 jaren heb ik een stuk, uh, Als ik je neem, heet het in het Nederlands. En dat is uh, gebaseerd op een, uh, een, een klassiek Spaans gitaarstuk. En dat was ook van Sardou. dus ik heb hem in de loop van mijn carrière heb ik wel een, een paar stukken van hem uh, laten vertalen. En uh, ja, dit is eigenlijk een, een verzoek geweest van, uh, van mijn schoonzus. En uh, die zei van, oh dat vind ik zo'n mooi liedje, we kunnen dat niet doen. Ik zeg nou, we gooien het in de groep. En toen heeft Jan Rotter een fantastische, hele sprankelende tekst opgemaakt. En ja, je hebt het gemerkt, het resultaat. Het, is, uh, het was dikke mik, zoals wij dat zeggen. Ja. Althans, het nummer uh, is niet echt opgenomen hier in uh, de Vlaamse media. We hebben het, ik heb het nauwelijks gehoord op de radio nee. hier. Nee, dat komt omdat ze daar ook niet aan gewerkt hebben. Uh, mijn platenmaatschappij die zei van nou, dit is stuk. Dat is zo gekend van Sardou, dat moet je dus, dat pikken ze niet. Nou, daar had ik al mijn twijfels over. Maar je hebt het vanavond gezien en ik heb al eerder dat stuk gedaan. En de mensen gaan absoluut mee met dat stuk. Het is natuurlijk ook een hele opwindende compositie. Hè? In al die jaren is jouw stem nog ongelooflijk sterk. Hè? Wat doe je om uh, die zo mooi te onderhouden? Niet te veel te zuip. <laughs> een biertje mag, maar uh, niet elke avond uh, dronken naar bed. Ja, toch, toch zorgen dat je goed eet. Ja, klinkt een beetje lullig. Maar uh, jezelf een beetje, een beetje onderhouden. Hè? Ja, gelukkig zijn helpt erbij. Ik bedoel, daar ben ik niet altijd uh, geweest. Ik heb uh, veel tegenslagen gehad en... Dat merkte ik ook altijd wel, maar nooit zo erg dat ik er nooit bovenop kwam meer, en, uh, of dat ik ging, uh, drugs ging gebruiken of wat dan ook. Ik ben er zo bang voor dat ik het lekker vind, dat ik er nooit aan durf te beginnen, <laughs> want ik ben een, een redelijk uh, verslavingsgevoelig iemand. Ja, voor de rest is het uh, je stem goed gebruiken vooral. Hè? En, uh, ook naarmate je ouder wordt, eh, niet meer elke avond stad en land afreizen. Ik bedoel, eh, ik doe twee hooguit drie per week en dan, dan houd ik mijn stem goed. Ja, de techniek is heel erg belangrijk, dat ik eh, moeit, moeiteloos ook zacht kan zingen. En ik heb natuurlijk in de loop der jaren het comfort gehad om met hele goede mensen te omringen. Die nog steeds met mij samenwerken, hè, zoals Mark Luiks die PA deed vanavond. Maar ook de Monitormixer. Ja, het is een groep die zo goed is dat ik, daar, dat ik daardoor ook heel rustig en relaxed de boel aan kan en kan beginnen. In die rijkgevuldige carrière van jou heb je ongelooflijk veel hits gehad. Met welk nummer ben je eigenlijk het meest fier dat je dat in jouw portfolio van, van nummers eigenlijk hebt? Nou, dat is een stuk wat ik vanavond niet gezongen heb. En dat is vanaf vandaag. Dat is een stuk van Maarten Peters en Belinda. Uh, dat is een beetje een cultstuk geworden eigenlijk, is nooit op single geweest. Althans geen fysieke single, ik bedoel, is Het was uh, eigenlijk de eerste single van mij die niet op single kwam. Hè? Ik bedoel dat, is, dat wordt steeds meer uh, de uh, usance trouwens hoor, dat mensen uh, zeggen van dit is de single en dan gaan ze draaien en dan, dan kan je het downloaden et cetera. De mensen hollen niet meer naar de winkel, helaas, om, uh, om, het, om het singletje te kopen. Maar uh, vanaf vandaag, dat doe ik ook nog steeds, uh, bij het volgende, volgende stukje is Schrijf me niet, dat is een uh, vertaling van uh, een liedje van Julien Clair, staat ook op het album. Dat is eigenlijk uh, van het laatste album uh, het stuk wat het meeste indruk maakt. Ik zing eigenlijk het liefste, dat zou je niet zeggen uh, zoals vanavond, maar het liefste zing ik ballads en uh, daar ben ik ook het best in, vind ik. Je hebt het gezegd tijdens je optreden, je bent fan van Eva de Govige. Ja, geworden... Uh, uh, ik hoorde deze zomer ineens elke keer een meisje zingen. En ik denk van ja, nou, dat, dat vind ik nou heel erg goed. Goede teksten, fris, nieuwe sound. En, ja, en toen ben ik eens meer gaan luisteren. Ik heb, ik heb het album ook gekocht. Het zit, het zit in mijn uh, CD-houder. Uh, en uh, ja, dat vind ik een groot talent. Ze gaat nu een, een nummer van haar, vanavond is zij dat eigenlijk aan, in de studio aan het vertalen naar het Zuid-Afrikaans, omdat ze in Zuid-Afrika een nummer gaat brengen. Okay. Heb jij dat ooit in het verleden gedaan, uh, Zuid-Afrika? Nee, dat is volgens mij een gemiste kans, want er zijn meer. Er is een andere vrouwelijke artiest die ook in Zuid-Afrika, uit België, wordt ze ook weer... Uh, Dana Winner. Dana Winner, ja. En uh, nee, er is nooit uh, energie ingestoken op de een of andere manier. Jammer. Maar... Uh, je kan niet alles hebben. <laughs>